Mark Visser met het NOS-journaal. In Florida is de burgerwacht Zimmerman aangehouden voor de dood van de ongewapende zwarte tiener Traven Martin. De aanklacht is doodslag. Veel Amerikanen noemen het een racistische moord. Zimmerman schoot de 17-jarige jongen bij een supermarkt dood omdat hij hem verdacht vond. Later beriep de 28-jarige man zich op zijn recht op zelfverdediging omdat hij door Traven zou zijn aangevallen. De familie van Zimmerman vindt het onterecht dat Zimmerman wordt afgeschilderd als blanke racist terwijl hij half latino is. Door een omstreden wet in Florida is het onmogelijk iemand te vervolgen als hij zich beroept op zelfverdediging. dan 2 miljoen Amerikanen tekenen een petitie waarin de staat Florida werd opgeroepen de wet te veranderen. Ze vinden dat de zelfverdedigingswet wordt gebruikt om een racistische moord goed te praten. Het westen van Mexico is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,0 op de schaal van Richter. Hoge gebouwen in mexico stad stonden te schudden, maar er zijn geen berichten over schade of gewonden. Het epicentrum van de beving zou liggen in een dunbevolkt bergachtig gebied in de Mexicaanse staat Michoacán, op een diepte van 65 kilometer. Kort daarvoor was er ook een aardbeving voor de kust van de Amerikaanse staat Oregon, die had een kracht van 5,9. Daarna was er nog een kleinere aardbeving voor de kust van Californië, er zouden geen slachtoffers zijn. In Marokko is het Amerikaanse legertoestel neergestort. Daarbij zijn twee militairen omgekomen en twee andere militairen gewond geraakt. Het toestel was vertrokken van een vliegtuigschip voor een training met het Marokkaanse leger. Door een onbekende oorzaak stort het toestel ten zuidwesten van de haafstad Agadir neer. Het toestel is een vliegtuig en helikopter ineen. Het toestel heeft helikopterwieken en kan daardoor recht opstijgen, maar het vliegt als een vliegtuig.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 To the above, the one and only reason is fun, fun, fun. I said, Well, baby, we've well, oh, we just begun, so don't talk, just kiss. We'll be on. Let's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 En door de stilte stiervallen, lijk ik opeens aan Jouw batterij van zuffen vrienden, Maakte de mijne reten. Ik ben als jij jezelf wegcijfert, krijg ik een ego-trip. Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. En ik zal naast jou, ik ben jouw grootste ver. Met jou ben ik de leukste, vrijste beste die ik ken. Jij bent rustig, geen vertogen dat maakt mij gepassioneerd. En naast jouw simpel voor- of tegen, blijf ik genuanceerd. Jou verlegen doen en laten, maakt mij laat ik koud. En naast jouw magere salaris heb ik een kapitaal. Ik vind jou niet zo bijzonder, Bijzonder, maar mezelf des te leuk En interessant naast jou, als al ik best jou de grootste ben. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, liefste, schoelste, liefste, vetste, fijnste, slimste. En de aller, allerleukste die ik er ken. Jij zo stabiel.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 Let <laughs> me Ja, yeah. into my world